Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Catherine ten Bruggekaten vertelt De Andere Wereld. Wie denkt dat deze wereld de enige is, heeft het lelijk mis. Wij van de hoorspelen hebben bewezen dat er ook een wereld bestaat waarin heer Bommel leeft. Maar ook hij heeft te maken met een andere wereld, die waarin de Apoka's wonen. Let goed op. Het was voorjaar geworden en om de torens van Bommelstein speelde een zacht briesje dat bloemengeuren met zich voerde. Want de natuur begon te ontwaken en dat bleef natuurlijk ook niet onopgemerkt binnen de muren van het oude slot. Toen de bediende Joost om een uur of vijf gewoon te een glas port binnenbracht, speelde er zelfs een kleine glimlach om zijn lippen. De lente is aangebroken met uw welnemen, heer Olivier. Ik was zo vrij vanmiddag zelfs een tureluur waar te nemen. Ja, nu het zegt. Er zitten blaadjes aan de pergelaar. Mooi hoor. Maar toch, eerlijk gezegd kan het me spijten dat de winter ten einde loopt. Ik ben hem heel prettig doorgekomen met behulp van mijn bibliotheek. Dat doet me genoegen om dat te horen. Hmm. Zal ik de port hier neerzetten? Uh, ja, zoals je weet heeft mijn goede vader me heel wat boeken nagelaten. Een ruime keuze voor iemand met mijn ontwikkeling. Daardoor heb ik bijvoorbeeld kennis kunnen nemen van de negerhut van oom Tom. En alleen op de wereld. Ik ben er diep door getroffen, want het bleek me dat er in stilte veel geleden wordt op deze wereld. Terwijl hoogstaande figuren er veel goed aan kunnen doen. Inderdaad. Hm? Ik voor mij heb s'avonds, wanneer ik een ogenblik vrij had... het slot gelezen van een zekere heer Kafka. Ik meen er iets uit te kunnen leren... voor mijn professie hier in Bommelstein. Maar ik vond het toch niet zo boeiend. En ik verstart mij om het einde onbevredigend te noemen. Ach ja, dat komt omdat men met boeken niet boven zijn stand moet leven. Oh. Voor Kweetal de breinbaas, was de winter heel wat moeilijker geweest dan voor heer Olly. Dat kwam door de ruimtehevelaar waar hij nu al twaalf jaren aan werkte... en die maar niet goed wilde worden. Toen de lente aanbrak, stopte hij het ding dan ook met een bezwaard gemoed in zijn rugzak... om het mee te nemen naar zijn zomergebied. De dwerg Sikkagel trok een eindje met hem mee. Wat is dat voor zwaarigheid? De oloron. Al mijn tijd heb ik eraan gebezigd hij is nog steeds ondeugend. Hij loopt drie dagen achter. Oloron, die weet ik niet. En jij kan beter naar de bloeisels luisteren dan je tijd aan zo'n ding vergriepen. Vergeet het. Goeiedag. Een kan mij niet vergeten. Hij bestaat en waar hij werkt wordt het kwaad als hij niet van dezelfde tijd is. Het is vreesachtig. Is het Verraad ik, schreep de pit, zo vat, het niet, dan zing ik, dit niet, dit nog. het niet, sing zing ik, dit niet, dit niet, dit niet, dit en Tutu, terwijl ik een oloroon in mijn denkraam heb. Oleroon, gooi het wegen. De lente zit te knoppen en het is de tijd voor zang en snarenspel. Zo zing het lied. Denk er niet aan. In mijn buidel hangt een ruimtehevelaar die niets goeds brengt. Twaalf zonnemlopen heb ik eraan gebezigd, maar ik heb er niets dan zinzen van gehad. Nu loopt hij nog drie dagen achter en hij is zo lodig dat ik door mijn knie knoken zak. Gooi het wiegen, draag niet mede wat te zwaar is, maar hop, hop, blieden. Gooi het weg, hè. Niet meedragen wat te zwaar is. Maar niemand kan ongedaan maken wat hij doet. Alles blijft. Ik moet zinnen. N niet meedragen wat te zwaar is. Beter weggooien. Het is griepig om de lent met een vergiste oloroon te beginnen. Lent het zin te knoppen, luid het zin te zien. Brevelig gooide Kweetal de oleroon zo ver mogelijk het meer in. <totstuk> Erg ver was dat niet, maar het zomswin is een diep water met steile oevers... en het voorwerp verdween dan ook snel onder de oppervlakte. Een poosje keek hij de verdwijnende kringen na... Maar toen hij zag dat er een eile damp uit het meer begon op te stijgen... ...sjorde hij de knapzak op zijn rug en liep mompelend weg. Als hier maar geen oele sinzen van komen. Wat hij daarmee bedoelde, weet ik niet. Maar terwijl hij zijn weg vervolgde, verdichtten de dampen zich tot een nevel, en een plotselinge stroming maakte zich meester van een vredig dobberend roeiboordje en voerde het mee. De inzittende, een zekere Wannes keek even verbaasd op en begon toen te giechelen. Ja, wat heerlijk is! net was er niks en nu is alles ineens anders. Ik vaar vanzelf. Het was een mooie voorjaarsnacht. De oude maan rees langzaam boven de torens van Bommelstein en verlichte de perken met een bleek schijnsel, zodat de bloemen goed tot hun recht kwamen. De bewoners genoten er niet van, want die waren er lang te rustig gegaan na hun volbrachte dagtaak. Maar een passerende familie werd erdoor aangetrokken en betrad na kort beraad, het gazon. Dit zijn geen bringers, papa. Ze staan stil en ze ruiken naar Nuli. En daar is een stenen kampement. Dit is de andere wereld waar de dubloenen op de weg liggen. We gaan een joel vieren. ging op mijn gazon. Ik zal ze. Met deze gedachte schoot heer Bommel in zijn kamerjas, stak een kaars aan... en nadat hij een kachelpook gegrepen had, haaste hij zich naar beneden om een einde aan het lawaai te maken. Toen hij zijn bordes afstromde, merkte hij echter dat de menigte slechts uit drie figuren bestond... die hem verbaasd aankeken en zijn woede zakte een beetje. Uh, wat betekent dat? Een joel! Hm? Het was een lange reis naar de andere wereld. Daarom, meneer. Hier zijn geen Hier liggen de doubloenen op de weg, zegt papa. Daarom maken we een nieuw tussen de noelie. Een nieuw? Wat? Ik bedoel, dat gaat zomaar niet. Midden in de nacht kan men niet zomaar in mijn tuin vuren stoken en pret maken... Dat is wat ik eigenlijk bedoel. Het carnaval is over en er zijn boomwagenkampen genoeg tegenwoordig. Maak dat je wegkomt of ik roep de politie. Nee. Ja. Zo. dat was klare taal, al zeg ik het zelf. Orde moet er zijn. Ik hoorde verdachte geluiden als u mij toestaat. Was er iets betreurenswaardigs? Oh, is een nachtmerrie. Dat kan ja. in deze tijd van het jaar. Dat was het. Een nachtmerrie met vlammen en trommels. Maar ik heb ze met levensgevaar verdreven... omdat het een overmacht was... zodat ik nu een warm voetbad nodig heb... voor mijn geschokt gestel. Oh, het vergt het uiterste van een heer... om eenvoudige lieden op het ongepaste van hun gedrag te wijzen... terwijl hij tracht in slaap te komen... Inderdaad, yeah. als er verder niets van uw dienst is, yeah. ga ik dat ook proberen yeah. voordat de plicht me weer roept. Yeah. Als ik zo vrij mag zijn. Heer Bommel had nog niet lang geslapen toen hij gewekt werd. Excuseer Heer Olivier. Huh? Daar is familie om u te spreken met uw welnemen. Een zekere familie Boemel, die uit Apoca komt. Het is nog maar zes uur. Ik heb mijn rust nodig na de uitspattingen van vannacht. Dat begrijp je toch wel? Het is heel betreurswaardig. Omdat ook ik oververmoeid door de deurbel heen sliep... heeft men met stenen tegen mijn venster gegooid... zodat de scherven in mijn aspidistra liggen. Het is dringend, dat u mij toestaat. Ik was zo vrij erop te wijzen... dat zelfs iemand in mijn professie slaap nodig heeft. Ja, maar... maar men gaf mij te verstaan... dat men niet kon wachten na de lange reis. Oh, maar ja. En het is familie. Familie? Dat, dat, dat kan niet... Mijn naam is niet Boemol, dat had je kunnen weten. Zo heb ik het verstaan op dit uur van de nacht. Ja, maar... En als er verder niets van uw ouders is, ga ik proberen nog wat te rusten... voordat de ochtendpap mij weer roept. Joost verliet de kamer... en heer Olly wierp met tegenzinde dekens van zich af... om de nieuwe oh. moeilijkheden onder ogen te zien. Helaas stapte hij daarbij met het verkeerde been uit bed... zodat het in het verkilde voet belandde. Oh, hoe vreselijk... Mij wordt ook niets bespaard. Feestvierders in de nacht en familie in de ochtendstond. Vol bange voorgevoelens begaf heer Bommel zich naar beneden. En toen hij daar een paar vreemdelingen voor de stoep zag staan, werden deze bewaarheid. Ze leken op de indringers van enkele uren geleden, maar deze hadden een baby bij zich en knikten hem vriendelijk toe. Onderweg is ons gezegd dat u Bommel bent. Dan bent u volle neef, want tante Jezebel zit ook Boemel en Petrus Azor zei het zelf. Ik ben neef Jaap en dat is klare Mara met kleine Gaartje. Ah, ja. Wij hopen niet te laten zijn, huh? want het was een lange reis naar de andere wereld. A -a -a andere wereld? Ik ken u niet, bedoel ik. Van tante Gaartje heb ik nooit gehoord. Wie is Peter Zor? En wij komen uit Apoka, uh, ja, maar. en dat is immers bezig te vergaan. Huh? Daarom dachten wij bij neef wel onderdek te krijgen, al kent hij ons niet direct. Be hij ziet in dat hij ons moet helpen, hebben we gehoord. Ik ken jullie niet. Jullie zijn aan het verkeerde adres, bedoel ik. Mijn naam is geen Boemel, maar Bommel. Terwijl ik niet in de andere wereld woon, maar in deze, die net groot genoeg voor mij is, zolang hij niet vergaat. Maar de onze vergaat. Dat is een zaak voor de overheid. Jullie kunnen beter naar de burgemeester gaan... die zorgt voor dat soort dingen. Daar zijn we gisteren al geweest ah, nou, niet. En die ja, zijn... Genoeg! Door jullie heb ik al een koude voet gekregen... toen ik bij het kriek uit mijn eerste slaap gewekt werd. En ik wens rust... zodat ik overdag in stilte goed kan doen. Ja, daar gaan ze. Hm. In stilte goed doen... ben ik niet te hard geweest... Ach, onzin, ik heb het zelf al moeilijk genoeg zonder allerlei vreemdelingen die uit Arcaria komen. Nadat hij vruchteloos geprobeerd had nog wat te slapen, zat heer Bommel op zijn gebruikelijke ja. tijd aan de ontbijttafel. Maar hij moest lang wachten voordat Joost met de ochtendpap verscheen. U moet mij verschonen. Ah. Door afmatting ben ik een weinig verlaat met uw goedvinden. Maar hier is uw havermout en de ochtendkrant. Ah. Ik ben zo vrij geweest er een blik in te slaan en ik heb werkelijk even zitten te kijken. Er schijnt hier zoveel vreemd volk rond te lopen dat men moeite heeft om ze onder te brengen. Hm? Het lijkt me dat uw familie groter is dan ik zo op het eerste gezicht dacht. Ik wil de eerste zijn die mijn krant leest, dat weet je, en verder ken ik deze familie niet. Als het nu nog bommels waren, maar voor boemels kan ik de verantwoordelijkheid niet dragen. Zeer wel, heer Olivier, maar het lijkt me dat u de nood der tijden over het hoofd ziet. De wereld wordt steeds kleiner, met uw permissie. Ik praat als eenvoudig persoon die smorgens door versplinterde ramen gewekt wordt... en zodoende begrip heeft voor de nijpende toestand. Er zijn te veel lieden, dat is de moeilijkheid. Als mijn partij het voor het zeggen had, zou de overheid krachtig ingrijpen, zeer krachtig... Als ik mij verstouten mag. Na een vreugdeloos ontbijt ging heer Bommel de tuin in. Want hij meende dat de natuur heilzaam zou zijn voor zijn doorwaakt gestel. Nauwelijks had hij echter een snufje genomen van een gele dodde. Of hij werd gestoord door de postbode. Een grote blauwe brief voor u. Ik heb er al heel wat rondgebracht in deze buurt. Een bijzonder geval, denk ik. Nu, dat was het. Toen hij het papier open had gescheurd, zag heer Olly... dat deze brief geen beleefdheidsfrasen bevatte... zodat hij onmiddellijk begreep dat hij van de overheid afkomstig was. De gemeester en wethouders brengen te uren kennis... onregelijk gebruik, toenemend ruimtegebrek... tijdelijk kampement in onevenredige tuinpartij... eenmalige belastingheffing... te bedragen van geschatte waarde van uw perceel... ten bate van woningbouw... nivelleren de ambtenaar eerste klas... Tja, ze zijn bij de burgemeester geweest en die denkt ze op deze manier onderdak te kunnen brengen. Maar dat neem ik niet. Ik wil geen tuinpartij in mijn kampement en ik laat mijn perceel niet eenmalig heffen. Te... Verder kwam hij niet, want in zijn toren sloeg hij geen acht op de trommel die de indringers de vorige nacht hadden achtergelaten. Oh, oh, oh, oh. Geen wonder dat ge uit uw evenwicht no? zijt, Amiesse. U hebt ook een ambtelijk schrijven ontvangen, zie ik. Men ja, ja. eist ons grondgebied en ons vermogen op, voor vreemdelingen, ja. het erfgoed van onze vaderen, dat is een schande, het grauw kent zijn plaats niet. Nee. Wel nu, het is zaak dat alle eigenaren van onroerend goed de handen ineens slaan. Ja. Ik stel voor een comité te benoemen, waarvan ik desgevraagd beschermheer wil worden. Ik stel voor dat gij het voorzitterschap op u neemt. Voorzitter, ik... Uh, bedoel... Zeker dat bedoel ik. Oh. Natuurlijk zou ik zelf als president van een dergelijk genootschap kunnen optreden... maar dat zou wellicht outrage geven in het licht van de modaliteit. Outrage? Nee, wie is meer geschikt dan u om een dergelijke functie te bekleden? Uh, ja. U kunt meteen beginnen om iedereen in de omtrek te bezoeken... ten einde onze krachten te bundelen... Dat wel dra. Ach, nou, zo ziet men wat iemand bereiken kan die in stilte veel goeds doet. Voorzitter van een herencomité, dat is niet niks. Hmm. Natuurlijk zal het niet gemakkelijk zijn. Het is moeilijk om precies te weten wat men moet doen als voorzitter zijnde. Het erfgoed van onze goede vaderen beschermen door de handen ineen te slaan, zei de markies. En, en daar sta ik achter. Stel je voor, vreemdelingen in mijn tuinpartij. En Bommelstein, eenmalige schat, hebben wij daarvoor gewerkt en gestreden. Het is een schande. De grauwe overheid kent zijn plaats niet. En ik ga onmiddellijk stappen ondernemen. Eerst kijken, met wie zal ik nu eerst in de handen gaan slaan? Als ik, uh, oh, Op dat moment oh. struikelde hij over een touw, dat dwars oh. over een perk gespannen was. Ah. Pijnlijk getroffen eh. richtte hij zich een weinig op en nu zag hij dat het koord een soort tent overeind gehouden had. Eh? Door zijn val was het ruwe bouwsel uit zijn evenwicht geraakt, zodat het krakend voorover begon te hellen. En voordat heer Olly zich in veiligheid had kunnen brengen, tuimelde het over de struiken heen op een hoek. Achter hem bewogen de bewoners zich als bolle vormen onder de lappen om zich uit de restanten van hun woning te bevrijden. En tenslotte kwamen er een paar buitenlandse gezichten aan het daglicht. Waarom doet hij dat nu? Ik, ik, ik heb niets beloofd. En wie heeft jullie toestemming gegeven om in mijn tuin te gaan kamperen? Ik heb toch duidelijk genoeg gezegd dat ik geen familie op mijn terrein duld. Maar wij zijn geen familie. Ik ben Ho van der Lee. En dat is mijn vrouw Mio, met de kleine Lia. Dat weet u misschien nog wel. Nee, maar... We wilden net naar die bloemen gaan zoeken. Ja, maar... Die moeten hier in andere wereld op weg liggen, zei u. Ik zei niets. En dit is de andere wereld niet. Dit is deze wereld. Ik ben trouwens de voorzitter van het comité dat er een einde aan gaat maken. Hij gaat er een einde aan maken, pa. Misschien is dit toch niet andere wereld waar hij het over had. Want deze vergaat ook. He? Het kampement valt boven onze hoofden in elkaar. Kom, we moeten verder. Ja, prima. Die deugnieten hadden in mijn bloemperk een tent neergezet. Ik heb ze de uitgang gewezen, maar dit gaat zo niet langer. Dit is de andere wereld niet. Ik ben blij dat te horen. Soms maak ik me wel eens zorgen ja, als je mij toestelt. Ik kan wel aan het uitleggen blijven. Die lieden lopen overal en lijken allemaal op elkaar. Ze kunnen allemaal wel zeggen dat ik ze iets beloofd heb en dat ze familie zijn, bedoel ik. Terwijl ik Olivier B. Bobbel ben, de voorzitter van deze grond. Zeer wel, heer Olivier. Zal ik de koffie inschenken? Nee, nee, nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik ga nu op weg om de handen van het comité in elkaar te slaan... Als jij begrijpt wat ik bedoel. En jij moet Bommelstein bewaken, Joost. Zorg ervoor dat er geen vreemden komen. Juist. Nu hoop ik maar dat men begrip heeft voor mijn mooie doel. Wie zal ik het eerst bezoeken? Iemand van stand natuurlijk. Maar hij moet ook begrijpen wat ik bedoel. Dat is soms moeilijk. Als ik eerst eens naar heer Fant ga. Die bezit tenslotte een krant, zodat die wel een groot verstand moet hebben. Ik heb het druk, Bommel. Ja, ja, dat spreekt. Maar het gaat om een belangrijk geval waarvan ik de voorzitter geworden ben, die bezig is een comité te vormen. Allerlei buitenlanders nestelen zich in ons struikgewas, terwijl de overheid ze de handen boven het hoofd had, zodat wij ze ineen moeten slaan. Goed idee. Ja. We werken aan hetzelfde, Bommel. Ik loop inspiratie te zoeken voor een hoofdartikel op poten. De grond van onze vaderen ja. verhit het bloed in onze aderen. Zoals de grote dichter zong. Noteer dat ergens. Ja. De grond van onze vaderen verhit het bloed in onze aderen. Ja, ja, ja. Uh. Heb je dat? Zoek even op hoe dat vers verder gaat. Iets, iets van vreemde smetter, grote nood, beletten, laatste ademstoot. En zoiets. Kijk maar, maak er maar iets pakkends van. Wat hier gebeurt is een schande. U, u, u doet dus mee uh, met ons? Meedoen? Beste vriend, ik loop ja? voorop. Zie je wat hier buiten gebeurt? Dat is mijn tuin. Pas ingezaaid voor een mooi golfveld. En kijk nu eens aan. ...plat gelopen door vreemdelingen die er hun tenten opzetten, En als ik ze wegjaag, komen er binnen natuurlijk weer anderen. Maar mijn krant zal de zaak krachtig aanpakken. Een hele voorpagina, en die zal knetteren. Dat beloof ik je, Argus is er al aanwezig. Argus mag natuurlijk schrijven wat hij wil, ik, ik beïnvloed mijn redacteuren nooit. Maar ik zal zorgen dat de stukken ervan afvliegen, bommel. We zullen vreemde smetten, de doorgang beletten. Wat jij? We zullen vreemde ja. smetten, de doorgang beletten. Wat jij? Ja. Je kunt op me rekenen. Ik ben. En intussen zou het aardig zijn wanneer jij de bezetters van mijn golfveld eens krachtig toesprak. Uh, ja. Voorzitter, heb je natuurlijk vak op zo'n dromswervers En naar jou zullen ze wel willen luisteren. Maak ze maar goed duidelijk hoe wij over ze denken. Ja. Succes. Uh, dit, dit, dit gaat niet. Oh, het gaat beste, meneer. Nee. Dit zijn goede knallen, hoor. Die ja. liggen begraven achter die heuvel daar. Mm -hmm. plenty veel. Dit is goed land. Plenty eten en plenty dubloenen. Die groeien hier, is ons beloofd. Dit is jullie land niet. Dit is het pas gezaaide golfveld van heer Fant. En daarop gaat kostbaar gewas groeien dat jullie bezig zijn te vertrappen. Gewas? Kostbaar uh -huh. gewas? Ja, wat voor gewas? Uh, wilde wringerd, soeps? wringert gras. Gras voor het golfveld van je vand. En daarop mag niet gelopen worden. Maar, maar daar weet ik niets van. Oude Salem zei dat in andere wereld alles kan en dat daar dubloenen aan takken groeien in plaats van de wringerd. En hij kan het weten, want hij had het zelf van grote vriendeling gehoord, die er vandaan kwam. Ik weet niets van de andere wereld, maar dit land is niet van jullie. Het is van heer Vand en die heeft daar veel geld voor betaald. Eh, wat is geld? En hij bedoelt goud. Oh. De bloemen. Dan had je maar op de stamdag moeten komen, maar oh. daar heeft hij het allemaal uitgelegd. Het is moeilijk om zich voor buitenlanders verstaanbaar te maken... Maar tenslotte ben ik hun voorzitter niet. Gelukkig maar, het is al lastig genoeg om gewone lieden te laten begrijpen wat men bedoelt. Dag, Jolly. Ah, dag, jonge vriend. Jij hier? Ja, ik heb even op u gewacht toen ik hier de schicht zag staan. Ah. Weet u soms wat er aan de hand is? Er schijnt al een paar dagen een soort volksverhuizing aan de gang te zijn. Waar komen al die lieden vandaan? Oh, dat uh, zou ik ook wel eens willen weten. Maar niemand vertelt mij iets... Hoe kan ik ze voorzitten tegenhouden terwijl er steeds meer bij komen, bedoel ik? En de burgemeester wil een tijdelijk tuinfeest in opgeven kasteel om van ze af te zijn... ...zodat ik nu aan het hoofd van hun bestrijding sta. Hm. Ja, wat? Hm. Hier ligt een taak voor een heer. Ken je dat prachtige vers niet over het bloed van onze aderen dat besmet wordt... Uh, uh, ...verhit, bedoel ik, door de adem van onze goede vader... Uh, no, o, of zoiets. Hier moet gestreden worden, jonge vriend. Ik ga nu naar de burgemeester om te protesteren tegen al deze misstanden. Dat is mijn plicht als voorzitter, omdat het gras vernietigd wordt zonder eerbied... voor het inzaaien van anderen, terwijl we onder de voet worden gelopen waar we bij staan. Uh, uh, uh, uh, ga je mee? Nee, ik wil eerst wel eens weten waar al die vreemdelingen vandaan komen. En waarom ze eigenlijk aan het reizen zijn, dat lijkt me belangrijker. Um, kunt u me ook zeggen waarom u hier bent? Om te verhuizen uit Apoka natuurlijk. Ik ben een paps En dat is de mams Kameloot, met een kleine babje. En dat zijn Ward en Demien. Dit is grote familie. Veel zorgen. Apoka is bezig te vergaan. En daarom moeten we daar weg, maar we wisten niet hoe. Maar op een keer is oude Salem stamdag. En daar heeft vreemdeling gesproken en die wist hoe je in die andere wereld kon komen. En daar zijn we dan. Een lange tocht, maar was de moeite waard. Heer Bommel was op het stadhuis aangekomen en daar zocht hij burgemeester Dikkerdak op om zijn beklag te doen. Ik spreek namens alle heren die een blauwe brief gekregen hebben. Die brief over heffingen voor buitenlanders is ons in het verkeerde keelgat geslagen, zodat onze gal overloopt en ik voorzitter geworden ben. Wij nemen het niet, wij protesteren. Kom, kom, bommel. Je moet ook de vooruitstrevende kant zien. Hè? Deze vreemdelingen zijn lieden in Nood. voel je wel. Een vluchtende bevolking, zo gezegd. Het gemeentebestuur heeft gemeend de helpende hand te moeten bieden. Maar op onze ruggen, over onze hoofden heen mooi weerspelen. Ah, Laat de gemeente kom, kom. zelf wat doen. Wat doet die eigenlijk? Die geeft met gulle hand. <sus> nou. Afgedankte kerken, lege pakhuizen, slooppanden, begeleiding door zielkundigen. Maar ja, intussen ze ondersteunen. ...ontzien zich niet in oude tenten op mijn pasgezaaide gazon te wonen... ...en ze lopen onze wegen plat, zodat ik een comité heb opgericht. Ze moeten weg, bedoel ik. Waar komen ze trouwens vandaan? Uit Apoka. Een andere wereld die bezig is te vergaan. Apoka. Dat land vergaat dus echt. Die buitenlanders kunnen zoveel beweren... ...maar als de burgemeester het zelf zegt, zal het wel waar zijn... Zielig voor die lieden. Ik heb er innerlijk een leeg gevoel van, zodat ik beter een half pond sprits kan gaan kopen bij Grootschut. Maar de brave kruidenier had alleen maar belangstelling voor een vreemde klant en luisterde niet naar heer Bommels bestelling. Dat is te begrijpen, want de buitenlander laadde het boodschappenmandje van zijn vrouw zo vol dat het rietwerk kraakte en begaf zich daarna opgewekt naar de uitgang. Een ogenblikje, u vergeet te betalen. Betalen? Juist. Betalen! Florijnen, geld! Meneer bedoelt zeker goud. Gouden dubloenen. Maar die zijn hier toch genoeg? Alles plenty hier. Plenty eten en dubloenen liggen op straat. Dat is op stamdag zo beloofd geworden. Hier blijven! Eerst betalen! Je denkt zeker dat je leuk bent, maar ik neem je grappen niet. Het geld ligt hier op straat, hè? Voor jullie soort dieven zeker. Maar niet voor de hardwerkende middenstanders. Uh, uh, het is geen grap, heer Grootgrit. Huh? Ze zijn daar echt aan het zoeken. Ziet u wel? Ja, dat is tante Zaida Blauwhout met oom Ari en neef Hamiel. Ze zoeken al een uur. Maar ze hebben nog geen dubloenen gevonden. Kijk, ja, ik was al bang dat het niet zo gemakkelijk zou zijn. Maar als meneer iets terug wil hebben voor zijn leeftocht... kan ik hem gombakknol aanbieden. Of mijn zondagse deken. Niet meer even geld. Oude Salem heeft zeker verkeerd begrepen. Waren we zelf maar naar Stamda gegaan om naar grote geruite redder te luisteren. Wat je van Ander hoort, komt zo gauw verkeerd over. Politie! Ze plunderen mijn winkel! Help! Juist. Weglopen zonder te betalen. En, en, en dan nog smoesjes ook. Ik, ik heb dat vandaag al een paar keer bij de hand gehad. Jullie zijn een raar soort volk, jullie apokaliërs. Ga maar eens mee naar het bureau. Ja, ja, ja. Oh, ze begrijpen er niets van. Ik trouwens ook niet, dan zeg ik het zelf. De burgemeester beweert dat ze werkelijk van een andere wereld komen. Een of ander ver land dat aan het vergaan is, maar dat zal wel politiek zijn. Ik bedoel, vergaan is natuurlijk vervelend... ...maar het is nog geen reden om tot diefstal te vervallen. Als heer en als bobbel voel ik dat heel fijn aan. Stel je voor, het zou een mooie boel worden... Nee, ze kunnen beter teruggaan en zorgen dat hun eigen land gered wordt... ...in plaats van Robbeldam naar de ondergang te voeren. Ik zie duidelijker dan ooit dat hier een grote taak ligt voor een voorzitter... ...die tenslotte voorop moet lopen. Ik ga dat Robbeldamse courant om uiting aan mijn gevoelens te geven. U hebt gelijk, meneer Bommel. Zo'n inval van buitenlanders brengt het bestaan van al onze lezers in gevaar. En dan moet ik het niet alleen maar over de tuin van Fant hebben... Ik moet het anders aanpakken. Natuurlijk. Het gaat om diefstallen in de kruidenierswinkels. Geschreeuw in de nacht. Rommel maken en klagen over een wereld die vergaat omdat ze zelf te lui zijn om hem netjes in elkaar te zetten. Zoals wij dat hier doen. Zodat iedereen er een voorbeeld aan kan nemen. De politie heeft handen vol werk. Om... Heel goed, heel goed. Zo zie ik mijn stukje wel zitten. Ah, goed. Voelt u er niks voor om vanavond op de tv... een paar woorden te zeggen als voorzitter van het comité? Hm? Ik kan dat wel versieren. Ja, precies, dat is wat mij steeds voor de ogen zweefde. Eenvoudige lieden voor de tv wakker schudden... voordat het vreemde bloed het gemoed van hun vader binnensluipt, terwijl de middenstand het toch al zo moeilijk heeft. Hm, dat is aanpakken vanavond voor de tv... ik zal gauw een pakkende toespraak uit het hoofd gaan leren... als uh, Tom Poes die even voor me opschrijft. Maar Tom Poes liep verder van daar over de weg... die naar de Zwarte Bergen voerde. Hij wilde te weten komen... waar al die vreemdelingen vandaan kwamen. Maar dat was niet makkelijk... omdat ze het zelf niet precies wisten. Ze mompelden iets over Apoka... en wezen dan onzeker achter zich... Hij had die aanwijzingen zo goed mogelijk gevolgd... en daardoor was hij nu tussen de rotsen geraakt. Daar trof hij eindelijk een landverhuizer aan die hem beter kon helpen. Je moet het een nou eens aan vragen. Hij is te oud om verder te reizen, daarom is hij daar bovenachter gebleven. De bloemen kunnen hem niet schelen. Als hij maar rust heeft, zegt hij. En dat heeft hij daar bovenop de berg. Gewoon maar recht door dit pad op. Tom Poes volgde die raad... En na een poosje klimmen zag hij op een kleine hoogvlakte een gebogen figuur zitten die zich bij een vuurtje warmde. Bent u meneer Salem? Kunt u me ook zeggen waar u vandaan komt en waarom? Omdat onze wereld aan het vergaan is natuurlijk. Hm. Apoka ligt aan de andere kant van zwarte water waar niemand overheen kan. Hm. Maar op één keer kwam vreemdeling die erg wijs was... Jullie moeten hier weg, zei hij. Er bestaat andere wereld... waar de bloemen en struiken groeien in plaats van wringert. En vuur is er alleen maar om je te warmen en niet om te ploffen. Nou, daar had hij gelijk in. Ja, maar hoe kwam die vreemdeling in jullie land? Als niemand over het zwarte water kan? Kwam hij hier vandaan? Hij kwam hier vandaan... Hm. En hij kwam door water, terwijl dat niet kan. Hm. Hij was grote wonderdoener, want toen hij op dezelfde manier terugging... was er ineens ook boot om ons te halen. Jullie kunnen zeker niet zwemmen. Dat, dat is het niet. De stroom in het zwarte water is te sterk en er hangt mistwolk boven. Wisten niet dat andere wereld bestond, tot geruit de vreemdeling vertelde... Toen maakten wij stamdag. Maar velen waren daar niet, want vluchtte voor uitgebroken vuur. Een vreemdeling is niet uitgesproken, want op stamdag barstte wringers los. Jammer. Toen heb ik zelf zijn boodschap doorverteld. Zijn hem zeer dankbaar. Een vreemd verhaal. Dat zwarte water ga ik morgen onderzoeken. Want ik wil meer weten van dat rare land dat aan het vergaan is en ook van de wonderdoende vreemdeling... die deze lieden de weg naar Rommeldam heeft gewezen. Er is iets vreemds aan deze geschiedenis. Maar ik weet nog niet wat. Zo, jonge vriend, ben je daar eindelijk? Mm -hmm. Je bent er nooit als ik je nodig heb. Zodat ik alles alleen moet doen... terwijl ik vanavond een redenvoering moet houden... die jij mooi even voor me had kunnen opschrijven. Ik ben heel wat te weten gekomen over die volksverhuizing... Ja. Niet alles natuurlijk, maar ik weet nu dat ze over het zwarte water komen. Dat moeten we morgen gaan opzoeken. Goed, we... go goed. Uh, ga zitten en eet een hapje mee. Daar kunnen we intussen praten. Het is een tv-toespraak over de misstanden, als je begrijpt wat ik bedoel. Gevoelig en recht uit het hart. Maar toch krachtig, zodat het bloed gaat bruisen. De toespraak van een heer, kortom. Ik begrijp het. De misstanden zitten vooral in het land waar die landverhuizers vandaan komen. Ze zijn verdreven door vuur en wringers en ze zijn geholpen door een vreemdeling, die hun de weg naar Rommeldam gewezen heeft. Het lijkt me dus dat die toespraak moet gaan over... Dat, dat, dat weet ik al, over vreemde smetten natuurlijk. Zodat we hier nu zitten met gezang in de nacht en bestolen winkeliers, terwijl lieden van stand lastiggevallen worden door blauwe brieven van de gemeente. Zet dat er vooral in. Hm. Ik zal wel iets voor u opschrijven. Ja, wat ik vooral naar voren wil brengen, is dit. Wij hebben het al moeilijk genoeg voor onszelf vandaag de dag. Niets dan belastingen en ruimtegebrek en stakingen en parkeerproblemen, zodat we niet voor vreemden kunnen gaan zorgen. Maar de overheid heeft daar geen begrip voor, terwijl het beleid van de burgemeester slap is. Bommel gaat vanavond voor de tv het woord voeren tegen mijn beleid door Hij is de voorzitter van een beweging tegen de apokaas, Hij schijnt veel aanhangers te hebben onder alle lagen van de bevolking. Die buitenlanders bezorgen ons heel wat last en ik weet niet... De zaak is duidelijk. Hier is geen sprake van buitenlanders aangezien ze geen grens gepasseerd zijn. Ik heb de betreffende wetten bij me, en als u nu kijkt naar artikel 45 sub 7, noot F, die ik... Hier ja, heb... ja, ja, laat maar. Het gaat niet om wetten, maar om mijn plicht. En om de narigheden die ons boven het hoofd hangen. De politie is toch al onderbezet. Uw plicht is hier omschreven. Over narigheden wordt niet gerept. En het is de plicht van de overheid om hulpbehoevende gemeenteleden ja. bij te staan. De voorschriften zijn heel helder op dat punt. Uh. meneer Joost maar ik kom nog even de dus sprits brengen die meneer Bommel besteld had Ten slotte is hij mijn beste klant en bovendien hoorde ik dat hij straks voor de tv komt in dat programma boven het nieuws gaat hij praten over de ellende met al dat vreemde volk dat is mooi werk het loopt werkelijk de spuigaat uit we hebben het zelf al moeilijk genoeg zeg ik altijd maar en dan praat ik niet eens over de middenstand die de kolen uit het vuur haalt zeer juist nou, u moet mijn professie ook niet uitvlakken, als ik er even op wijzen mag. Straks dringen die lieden zich op onze plaatsen in hun ongewassen dekens... en zonder manieren alles zo achteruit hollen... als er niet iemand als heer Olivier achter ons stond met u welnemen. U kunt trots op hem zijn. Vanmiddag nog stond hij achter mij toen ik beroofd werd. Van mijn steun kan hij verzekerd zijn, dat beloof ik u. En nu ga ik me gauw naar huis om van het programma te genieten. Doet u dat? Ik ben zo vrij om er veel van voor te stellen, hoewel ik eerst even de vaat zal doen voordat het sop koud wordt. Oeh. Heer Bommel begaf zich op de gestelde tijd naar de tv-studio. En daar zat hij nu in het licht van de schijnwerpers. Onder Den Steen, regisseur van dit programma, ach, ach. doet u maar net of u in die huiskamer zit. Ja, ja. Als het lichtje aangaat, ja, he. dan praat u maar vrij uit. Gewoon wat er in u opkomt, oh, ja. hoe gewoner en vrijer, hoe meer kick het geeft. En daar dit gaat het om. Trouwens, ja, ja, ja, ja. Ik weet dat u warm loopt voor het interessante onderwerp. Wat was dat ook alweer? Uh, maar ja... Als u maar warm loopt. Ik, ik, ik, ik loop erg warm. Uh, gewoon vrij uit. Uh, recht uit het hart bedoel ik. Want alles is uh, opgeschreven, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, Attentie! Oh. Vijf, vier, uh. drie, twee. Uh. Oh. Het gaat om de kick, uh, de misstanden bedoel ik. Recht uit het hart. Ik bedoel, als voorzitter van het comité... wil ik het hebben over het platlopen van vreemdelingen... zodat de vreemde smetten en blauwe enveloppen de spuilgaten uitlopen... door het ingrijpen van de overheid. Ik, eh... Uh, uh, uh, ja, wacht even. Uh, oh, het is platzijde drie. Uh, oh, dat, is dat maar tegenwoordig. Een tv-toespraak tegen de overheid. Voor het hele land wordt mijn beleid daarvoor gezet. De oh, ontvangst is nog slecht ook. De bewoners van Apoka zijn vluchtelingen die onze steun nodig hebben. Zoals ik u verteld heb, is hun land aan het vergaan door vuur en bringerts... en de enige manier om te vluchten is over het zwarte water... dat ergens in de bergen moet liggen. Maar door de sterke stroom... Ja. Uh, een, een ogenblikje, dit uh, is het uh, verkeerde velletje. Uh, als Tom Poes nu maar... Uh... Ah, hier heb ik het, bedoel ik... Een goede en wijze rommeldammer die in hun land was, heeft de arme drommels de weg gewezen. Zo konden ze onze wereld bereiken en daar kunnen we allemaal trots op zijn. We zeggen wel eens dat we het zelf moeilijk hebben, maar dat is natuurlijk onzin. Vergeleken bij de vluchtelingen hebben we het erg goed. En bovendien hebben we een gemeentebestuur dat lieden helpt die in nood verkeren... Dat u dat uitzendt. Meneer Bommel is een goede klant van mij, maar nu gaat hij toch te ver. De belangen van de middenstand worden schandelijk verwaarloosd. U zou deze uitzending moeten staken. ook, we hebben al genoeg te stellen met ons eigen Jan Hagel. Het is een horreur dat allerlei buitenlandse marollen dans de grens overschrijden dat steun van de overheid. Ik zal mij onmiddellijk tot de hoogste instanties zenden om deze uitzending te verdienen. Jullie gaan buiten je boekje met de lezing van deze kwast. Ik zal mijn medewerkers verbieden ooit nog iets voor jullie te doen. De krant trekt zijn vingers van jullie af. Dit grapje zal jullie heel wat zendtijd kosten. Daar zal ik voor zorgen. Is dat even een stunt? Dit had ik nooit gedacht toen ik die dikke zemel in mijn programma kreeg. Dit is pas een kik. Mijn naam is gemaakt. Het is heel vreselijk, Joost. Ik heb iets heel anders gezegd dan ik gezegd heb. Ik was een beetje nerveus, bedoel ik. En daardoor wist ik niet precies wat ik zei. Ik, ik, ik heb voorgelezen wat hier geschreven stond. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hoogst betreurend. Ja. U zult begrijpen. Het is de schuld van Tom Poes. Hij heeft geschreven dat het onze plicht is om de vluchtelingen te helpen. En dat het gemeentebestuur een goed voorbeeld geeft terwijl ik juist op de blauwe enveloppe... en het geschreeuw in de nacht wilde wijzen. We hebben het zelf al moeilijk genoeg, wilde ik zeggen. Maar hier staat dat we een verpapt leven leiden. Ach, als mijn goede vader dit gehoord had... Iedereen heeft het gehoord met uw welnemen. Ach. Ik zie me dan ook genoodzaakt mijn ontslag te nemen... Hm? omdat ik mij anders niet meer in mijn kringen vertonen kan. Wie had dat van Tom Poes kunnen denken... En wat moet er nu van mij worden? De dag was reeds aangebroken en de zon scheen vrolijk door het open venster... toen heer Bommel, die in een stoel in slaap was gevallen... gewekt werd door een overrijpe tomaat. Het fruit trof hem vol op scherm, zodat zijn toespraak van de vorige avond hem weer helder voor de geest stond. Oh. Nou. Ingezijde, terwijl uit de plapperee... ...die grondverkwansen en aan buitenlanders... ...verraden, spreken stinken. Het was mijn schuld, niet. Ik heb alleen maar voorgelezen wat er geschreven stond... ...omdat ik een beetje zenuwachtig was... ...zodat ik niet zo grote woorden kon vinden... ...die op dat papiertje hadden moeten staan... ...als Tom Poes. Nog. Ik raad u aan onmiddellijk te bedanken als lid van de herensociëteit De Kleine Club. Daar is geen toegang voor alternatieve radicalen. Uw positie is onhoudbaar geworden. Heer Olly sloot haastige drama en snelde door de verlaten gangen van Bommelstein... om onbemerkt door de achterdeur te vluchten. Maar daar stond de kruidenier Grootgrut, die vrijpostig tegen zijn hoedrand tikte. U zult naar een andere leverancier moeten omkijken, meneer Bommel. Oh, uh. Al bent u dan ook mijn beste klant, ja, wij. u bent op de hand van dat buitenlandse gespuis. Nee. En dat de winkelier bestolen wordt, kan u niks schelen. Nee. Wij hebben het al moeilijk genoeg. Maar dat zei ik juist, dat heb ik gezegd, bedoel ik. Alleen zijn mijn woorden omgedraaid op het papier gezet, zodat ik iets heel anders zei toen mijn denkleven in de war raakte. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb gehoord wat u bedoelde. Ja. En ik wist niet wat ik hoorde. Nee. Dat wil ik u wel zeggen. Maar ook een middenstander heeft zijn beginselen. Goedendag, meneer Bommel. U Be begrijpt me helemaal niet. Ik wil alleen het goede, maar vreemd gespuis gooit me met smurrie, zodat ik overal alleen voor sta. Terwijl ik toch de voorzitter ben die het land met zijn gemoed tegen een inval verdedigt en mijn beste vrienden me verraden. Uw beste vrienden lopen ginder. Die vreemdelingen daar. Dat komt er nu van wanneer men voor zijn idealen durft op te komen. En dat alleen omdat de jonge vriend me zo misselijk bedrogen heeft. Het is een klap die ik niet zo gemakkelijk te boven zal komen. Het beste is om de wijde wereld in te trekken waar niemand me kent. Oei, te laat. Daar komt de markies aan. Judas, een adder die ik aan mijn boezem gekoesterd heb. Oh, en daar staat mevrouw Doddle in haar tuintje. Wat zal ik doen? Teruggaan? Verder lopen? Stel je voor dat ze me ziet en ook iets aangrijpends tegen me zegt. Dat zou meer zijn dan ik vertragen kan. Ik ben al tot de rand gevuld zodat ik zou overlopen. Dat voel ik. Dag Olly. Wat een mooie dag. Hè? Ja. En vind je mijn bloemen niet prachtig? Eh, eh, ja, eh, eh, erg prachtig bedoel ik. Ge -ge -ge -ge -ge Gele madeliefjes, daar hou ik van. Madder, maar... dat zijn geen madeliefjes. He? Ze hebben een hele moeilijke naam. Leuk Antemum of zo. Oh. Dat, dat stond op het pakje. Gisteren was hier een erg aardige dame uit het buitenland. Met ja. een enig hoedje op. Oh. Ze heeft hier gelogeerd met haar man en een snoezige baby. En ze ah. zei dat ze nog nooit zulke mooie bloemen had gezien. Ik heb haar een borstje meegegeven. Wil jij ja. er ook een hebben? Ja, ja graag. Ja. Maar, uh, uh, Ik heb er genoeg, u... hoor. Kom maar. Dan zal ik er een in je knoop, schat, steken. U hebt gisteren zeker geen tv gezien. Nee, daar heb ik geen tijd voor met al die visite. Ach. Kijk, oh, dat staat mooi. Net goud, vind je niet? Ik kan uh, beter verder gaan voordat u van anderen over die tv hoort. Uh, maar bedankt voor de bloem die ik goed bewaren zal. Ja. Het is mijn laatste vriendelijke herinnering. Met mij is het afgelopen... Lange tijd liep heer Bommel eenzaam voort. Zo in verwarde gedachten verdiept dat hij nauwelijks merkte... dat het landschap woester en bergachtiger werd. De... De wijde wereld. Hier is niemand die me kent. Want er is niemand. Maar hoe nu verder? Dag, heer Olly. Jij... Oh, hoe durf je, jij, jij, jij, jij bent, jij bent een ouder die ik aan mijn Judas gekoesterd heb. Jij bent de schuld van alles. Kom, zo erg is het niet. In het begin is het natuurlijk even vervelend, maar u zult zien... Vervelend? Je hebt me verraden. Mijn beste vrienden hebben zich tegen me gekeerd... omdat jij me de verkeerde woorden in de mond hebt gelegd... toen ik even niet wist wat ik zeggen wilde. Zodat ik een verrader werd. Alleen en verlaten moet ik verder door het leven gaan... met een bloem als enige gezelschap. Een bloem? Ja, deze. Een donderbloem. Een gouden. Maar u hebt meer gezelschap dan die bloem. Ik ga met u mee. En bovendien hebt u heel wat vrienden. Die vreemdelingen? Mm -hmm. Mooie vrienden. Die zijn de oorzaak van mijn rampspoed. Laten ze in hun eigen land blijven. Hier hebben we het zonder die lieden al moeilijk genoeg bedoel ik. Als voorzitter zijnde. Maar jij, jij hebt mijn edele bedoelingen verdraaid in mijn mond gelegd. Zodat... Misschien heb ik niet precies opgeschreven wat u zei. Het was te moeilijk voor mij, want tenslotte bent u ouder en wijzer dan ik. Daarom heb ik geschreven wat ik dacht dat u bedoelde. Want dat begreep ik natuurlijk wel. Je begreep het helemaal niet. Nou, ze moeten weg. Daaruit bedoel ik. Ja, ze moesten weg. Ja. En daarom stel ik voor om naar het zwarte water te gaan... om te weten waar ze vandaan komen. He? Een van die vreemdelingen, de oude Salem, weet waar dat water is. Daar ben je weer. Goed dat ik je zie, Olly. Wat bedoelt u... Ik heb u helemaal niet... Uh... Uh, waar is het zwarte water, meneer Salem? Oh, dat weet Olli wel. Ik... Door hem zijn we uit gevaar ontsnapt... en in deze andere wereld gekomen... waar Nulli bloeit. Maar waar liggen de bloemen? Ik ben al tevreden als ik hier mag zitten. Maar voor jongeren is moeilijk her. Want zonder goud kan men hier niets krijgen, heb ik gehoord. Uh. En we zijn arm, zoals je weet. Je moet de jongeren verder wegwijzen, Olly. Uh, geen Olly. Mijn naam is Olly 4B Bommel. En ik begrijp helemaal niet... Uh... Ja, ja. Olly Bommel. Nee. Alsof ik dat ooit zou vergeten. Uh, waar is dat zwarte water? Vanaf deze kant kunnen we het niet vinden. Achter deze rots. Al maar rechtdoor. Kom, heer Olly. Wat hij bedoelt, weet ik nog niet precies, maar dat zullen we wel ontdekken. Ik begrijp niet wat die Salem in me zag. Ik heb hem nog nooit gezien, bedoel ik. En waarom noemt hij me Olly Boemel, terwijl ik Olly Bommel heet? Zodat ik het hem had willen vragen, als jij me niet uh, meegetrokken had. Hij is oud en hij is niet erg goed in het uitleggen. Jee, maar... Dit is een vreemde geschiedenis ja. die we zelf moeten onderzoeken. Oh. En kijk, hm? dit moet het zwarte water zijn. Oef. Het is hier koud. En, en hoe, hoe kunnen we nu iets onderzoeken als er niets te zien is? Daar staat een bord. Huh? Misschien zal dat ons wijzer maken. Schip naar andere wereld. Als die hier niet is, is die ergens anders. Hm. Huh. Dat is niet erg duidelijk. Ik begrijp niet wat ik hier eigenlijk bij dit meer doe. Wat is het nut. Alles is tegen mij. En het is jouw schuld dat ik hier voor gek sta. Schip naar de andere wereld dat ergens anders is als het hier niet is. Ik heb hem wat anders aan het hoofd als je begrijpt wat ik bedoel. Hij zweeg. Huh? En toen hij zich geschrokken omkeerde... werd hij een vaartuigje gewaar dat op de oever gelopen was. Het was afgeladen met vreemdelingen... die opgewonden uitstapten en naar hem toe kwamen. Halleluja. Ja. bent u al hier. We dachten dat u daar nog was. Wommel is overal waar hij nodig is. Halleluja. Halleluja, Hier zijn we toch uh, in andere wereld? Er is hier toch uh, echt geen wringer? Nee. Uh, dat is te zeggen... Uh, ik, ik, ik, ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik bedoel ik... Ik doe alleen maar mijn best om goed te doen... maar alles is tegen mij... zodat alles verkeerd ja, mooi, begrepen mooi. wordt... en ik er eigenlijk niet wil zijn... omdat ik het toch niet volgen kan. Nee, maar... Het was duidelijk dat zijn toehoorders ook hem niet konden volgen. Maar dat vonden ze niet erg. Ze waren blij hem te zien, maar ze luisterden nauwelijks. Want ze hadden haast om met hun medepassagiers het land verder in te trekken. Terwijl ze in de mist verdwenen, bleef heer Olly ontregeld achter. Maar zelfs nu kreeg hij geen tijd om zijn gedachten onder woorden te brengen. Omdat de vierman zijn bootje op de wal schoof en naar land kwam: Anibabon! Jij komt hier geloof ik vaker, hè? Heer Wachel? Heer, heer Wat bedoel je met vaker, terwijl ik er pas aankom? Wat doe jij hier? Ik, ik heb hier die veerdienst, weet je wel. Uh, Het gaat enigjes, hoor. Uh. Heen hoef je niks te doen, want dan vaar je vanzelf. Ja. Door die stroom, hè. Ja. <laughs> maar terug is het moeilijk. Dan moet je erg groeien. En je weet nooit waar je terecht komt door al die wolken. Daarom heb ik overal maar bordjes neergezet. Niet dat het nodig is, hoor. Aan deze kant krijg ik nooit klanten. Maar aan de overkant is het reuzendruk. Dat snap je. Nee, ik, ik snap er niets van. Ik zou nu eindelijk wel eens willen weten wat dit allemaal betekent. Want het wordt me te veel met mij tegengesteld. Ja, die bommel, altijd grapjes. Maar mij kan je niet nemen, hoor. Jij wist best dat ik hier een heen en weer doe. Want jij komt hier vaker. Bedoel je dat jij die vreemdelingen over het zwarte water hier naartoe brengt? <laughs> Reuzeveel. Ze betalen met leuke jasjes en gomba knollen. Lekker hoor. En leuker dan geld. <laughs> dus aan de overkant is dus die andere wereld waar ze allemaal vandaan komen. Oh. Maar hoe komt het dat ze u kennen, heer Olly? Bent u daar al eerder geweest? Geen sprake van. En, en dit mag niet. Ik verbied deze veerdienst, bedoel ik. Ik heb. Uh, we, we hebben het al moeilijk genoeg zonder vreemden. Trouwens, ik ben de voorzitter. En dit moet gestopt worden, daar sta ik op. Het is maar gelukkig dat ik persoonlijk de vinger heb kunnen leggen op de bron van alle misstanden. Ik bedoel op heer Waggel, die gewetenloos heen en weer vaart en het bloed van onze vader besmet. <laughs> Niks hoor, ik vaar niet, weteloos. Want we hebben altijd heuze pret. Die luikjes zijn zo blij, hè. En hoe kan ik nou besmet in deze mist? Hoe je dat? Daar is een heer in gevaar. Ergens achter de mist. Daar heb je het al, we moeten iets doen. Doe dat toch wat, bedoel ik. Ik ken die stem ergens van. Hm? Dat geeft me te denken. Niks aan de hand, hoor. Ik heb nog zeker een veer. Dit is net iets voor mij. Maar het, daar gebeurt iets ergs. Kom hier met die boot van je. Dan moet. moet ik. moet ik soms persoonlijk ingrijpen. Oh! Oh, oh, Nee, heer Olly! Heer Olly! Bommers, dat is niet zo enig. Het zwarte water is reuze diep en het stroomt erg hard. Hij had beter de boot kunnen nemen. Kom, Bommers, in je boot. We moeten met de stroom meegroeien. Misschien komt hier heer verderop weer boven water. Heer Bommel was geheel verstijfd een eindje gezonken. Maar omdat er nogal wat lucht in zijn torst zat, bleef hij na enige meters zweven. En daar werd hij gegrepen door de sterke stroom. Op deze diepte had hij de meeste kracht, zodat hij met grote snelheid werd meegevoerd, zonder veel aandacht aan de omgeving te kunnen schenken. Daarvoor had hij trouwens te veel ademnood en ook belette de krampen hem om een ordelijke zwemhouding aan te nemen. Toen hij weer aan de oppervlakte verscheen, was de verlamming geweken, maar omdat hij buiten kennis was geraakt, genoot hij er niet van. Ook merkte hij niet dat hij tenslotte aan land spoelde op een vreemde oever waar de mist had plaatsgemaakt voor zwaveldampen die aan de vele kraters ontstegen. Het was een onprettige streek en het had slecht met hem kunnen aflopen als hij niet was opgemerkt door een bejaarde inboerling die een strandwandeling maakte. Kijk nu toch, daar is iemand te water geraakt. Wat gevaarlijk. Wie kan dat zijn? Een vreemde. Hoe is het mogelijk? Iemand uit een andere wereld. En hij is er slecht aan toe. Hij moet zo gauw mogelijk een paar gombaknollen hebben. De oude haaste zich naar heer Olly en trok hem met veel moeite verder aan land om hem te laten drogen. De zon scheen hier fel en de grond straalde vulkanische warmte uit, zodat de geredde heer na enige tijd de ogen opsloeg en een zittende houding aannam. Waar, waar, waar, waar, waar ben ik? In Apoka. Apoka? Ken ik niet. Wat is er gebeurd? U bent in het water gevallen. Oh. Een wonder dat u nog leeft. Ja. Het meer eet alles op ja. en niemand kan er overheen. De, de stroom is te sterk. Ja. Ja. Wat bent u trouwens voor eentje? Ja. Ik heb nog nooit zo iemand als u gezien. Ik ben uh, Olivier P. Pommel. Uh, dat weet ik oh. zeker, terwijl ik verder niet weet hoe... Uh, oh, ik ben bang. Uh -huh. Zo, ik... Uh, ik ben een stukje geheugen kwijt. Teergestel. Alles oh. alleen doen. Omdat iedereen mij verstoten heeft, geloof ik. Ik heb niets meer dan bloem in knoopsgat. Gouden bloem. Die herinner ik mij. Gouden bloem. De, de dottelbloem. Wat heeft meneer Bommel? Dottel, Doddle, dottelbloem, gouden dottelbloem. Dottelbloem -dob -dob bedoel ik. Heet niet Boemel, Olly Bommel heet ik. En ik? Salem ochtendrood. Ah. Maar een gouden dubloem. Uh, U moet mee gaan naar mijn huis en wat eten. Uh. gomba knollen zijn goed om beter te worden. Uh. En het zal een grote. Er zijn om meneer Olly Boemel te ontvangen. Ja. Een duplon. Ja, zo'n duplon. Zijn die er meer ja. waar u vandaan komt? Ja, veel. Het is lente. Alles bloeit, als u ah. begrijpt wat ik bedoel. Hier niet, maar ah. bij Bobbelstein wel. Goeie aan struiken. De oude Salem sloeg een arm om de drenkeling... en steunde hem tussen de katers door naar een open vlakte. Het was een moeilijke tocht, want de weg lag vol stenen... en zwaveldampen bemoeilijkten de ademhaling... zodat heer Bommel aan het einde van zijn krachten was... toen het huisje van Salem in zicht kwam. Beklemd keek hij naar de vulkaan die het landschap afsloot. Vuur. Er komt vuur uit. Ja, ja. Dat is niet zo goed. Nee. Het zou wel eens mis kunnen gaan, dat terwijl we haast thuis zijn. Yeah. Hij had het nauwelijks gezegd of er klonk een gerommel en de grond barstte op verschillende plaatsen open om vuur en lava door te laten. Zodoende ontstonden er vele kratertjes waarvan één zich onder het huisje van de heer Ochtendrood bevond. Daar was het eenvoudige metselwerk natuurlijk niet tegen stand. Het werd van zijn fundamenten gerukt en te midden van zwaveldampen in de lucht geblazen. Dat bedoel ik. Dit is nu al de tweede deze week. Ik kan wel aan het bouwen blijven. Maar ja, men moet al blij zijn als men niet zelf afgevuurd wordt. Wat u, meneer Boemen? Ja, ja, ja. Hoe, hoe vreselijk. Is het, is, is het hier altijd zo? Een heer zou hier omkomen met zijn tegenstel. Dat zullen we, ja. Het is niet gemakkelijk om ergens te wonen waar de wereld vergaat. Maar men wint eraan. Er is niets aan te doen. Ik ga u naar neef Abbas brengen. Huh? Daar is het in ieder geval. Rustiger voor iemand met een tergestel en een bloem. Getroffen door de laatste opmerking tastte heer Bonmel naar zijn knoopschat. Maar helaas, hij had doddeltjesbloem in de aardbeving verloren. Bedrukt haasten de bejaarde Salem en heer Olly zich uit het gebied der vulkanen totdat ze op een kale, rotsachtige vlakte kwamen. Hier woont neef Abbas. En kijk, daar staat nicht Ira Gomba puree te maken. Ze woont maar eenvoudig in een kampement, als meneer poemel het niet erg vindt. Dat is om gauw weg te kunnen als het nodig is. En tussen deze donderbergen helpt dat toch niet eens veel, want men weet nooit waar het vuur vandaan zal komen. Ach ja, de wereld kan op allerlei manieren vergaan. Het beste is om eraan te wennen omdat er toch niets aan te doen is. Maar natuurlijk is er iets aan te doen. Men moet aanpakken. Dat zei mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan. Waarom blijven jullie hier wonen? Dit lijkt me een slecht land toe. Waarom kopen jullie geen boot om het meer over te varen? Een boot kopen? Van wie? En om iets te kopen... Moet men de dubbloenen hebben die in oude verhalen voorkomen? Ja. Yeah. Maar die hebben wij niet. Ja, maar. Kijk, hmm. dit is nicht Era. Ja. Ah. Ze kan goede zoete koekjes maken van knollen en jassen knopen van eigen wol. En Era, dit is een meneer ja. die een echte dubbloen heeft. Hij komt uit het land waar ze groeien. Oli Boemelen heet hij. Uh, Olivier B. Bommel. En wat ik had was een bloem. Een, een dodelbloem. Maar die ligt ergens op straat, verloren toen de aarde verging, bedoel ik. Goh, ja, Hoorde ik Gossie. dat goed? Iemand uit het land waar de bloemen op straat liggen? Ja. Bestaat dat het echt? Ik dacht altijd dat het een verhaaltje van Oem Salem was. Ik ben neef Abbas. Ah. Deze baas ziet er vreemd genoeg uit om daar vandaan te komen. Ga zitten, meneer Beaumont. Ja. Dan zal ik u wat te eten geven. Ja, ga zitten en vertel, vreemdeling. Ik hoop dat u onze gast wilt zijn. Heer Olly gehoorzaamde. En terwijl hij hongerig in de knollen hapte, begon hij het land aan de overkant van het zwarte water te beschrijven. Dat deed hij op de hem eigen boeiende manier, zodat zijn toehoorders verward aan zijn lippen hingen. Alleen was het vervelend dat hij zich niet herinnerde hoe en waarom hij naar dit akelige apoka was gekomen. Hij vertelde echter verder tot uitputting hem tot zwijgen drong en toen haaste Abbas zich om hem het familiebed in de tent te wijzen. Stel, stel, stel kinderen, stel. Deze baas komt uit het land van de Dubloenen en hij weet de weg daarheen, maar die heeft hij even vergeten. Hij is teer en daarom gaat hij slapen. Ali, Mali, Sali gaan nu de buren uitnodigen, dan maken wij morgen een stamdag. Maar de rest van jullie gaat gewoon op wacht en kijkt dubbel goed uit. Ik kan niet blijven, Abbas. De komst van deze vreemdeling is erg belangrijk. Hij weet de weg. En als de heugenis terugkomt in zijn gestel, zal hij ons wijzen waar de andere wereld is. Daar is alles beter. Geen vuur en geen wringert. En daar groeien de dubbloemen. Ze liggen er op straat. Het is goed dat je morgen een stamdag houdt om beraad te slaan. Misschien is er een manier om weg te komen uit deze wereld die vergaat. Zal het land intrekken om alle anderen te waarschuwen. Toen heer Bommel de volgende morgen uit de tent kwam wachtte Ira reeds op met het ontbijt. Meneer, bent u uitgeslapen? Ik uh, voel me beter. Alleen een beetje vreemd in het hoofd. Een leegte, als u begrijpt wat ik bedoel. Misschien wordt u wel gevuld als u een paar knollen gegeten hebt. Mm -hmm. Ik hoop het maar, want daar komt Boemel aan Zorl al met zijn familie. Ah, ah. Er is vandaag een staandag om naar u te luisteren, ziet u? Oh. Boemel, mm. dan moet hij familie zijn van tante Jezebel. Laat ik aan nieten. Deze baas is een vreemdeling. En Apolka is het enige land dat bestaat. Is. Dat is niet waar. Er is nog een andere wereld en ja. die zal hij ons uitleggen. Ja. Vertel waar u vandaan komt, meneer Boemol. Heer Olly zette de nap neer en gehoorzaamde met enige tegenzin. Hij was nog hongerig en bovendien had hij de vorige dag al verteld wat er te vertellen viel. Maar al pratende begon hij weer schrik in het onderwerp te krijgen... door de oplettendheid van zijn toehoorderscharen... die voortdurend aangroeiden. Het zal u dan ook duidelijk zijn dat in mijn wereld alles beter is. Het is een wereld zonder vulkanen... waar het steeds maar prettiger wordt... omdat er voor iedereen gezorgd wordt en geld geen rol speelt. Het is mogelijk dat de leemte in zijn geheugen... heer Bonnel speelde. Of misschien kwam het omdat hij al een poosje geen kranten gelezen had. Maar een feit is dat hij de Rommeldams wereld zo meeslepend schilderde, dat zijn gehoor ademloos luisterde. Vermoeiend was het wel, want de menigte werd steeds groter en na verloop van tijd moest hij roepen om zich verstaanbaar te maken. Uh, uh, waar was ik? Uh, uh, uh, Kinderen, kom maar even zitten hier beneden. Komt u alsjeblieft iets dichterbij? Uh, lopen hoeft niet. Overal rijden auto's. En zo heb ik persoonlijk bijvoorbeeld de oude schicht... ...waarin ik mij beweeg als ik in stilte mijn werk doe. Ook kan men overal een eenvoudige, doch voedzame maaltijd krijgen... ...waar Joost soms iets bijzonders van maakt. Dat goed is voor iemand die je niet zo van knollen houdt... ...hoewel ik er uh, nu wel trek in zou hebben. Vulkanen zijn er niet en van vergaan is geen sprake, want van alles is overvloed. Wij kennen geen armoede. Is het waar dat er de bloeden op straat liggen? DuBloenen. DuBloenen. Nou, nee. Uh, uh, kijk, als men geen geld heeft, gaat men naar het gemeentehuis. Waar, uh, uh, ik, bloemen. ik bedoel, uh, DuBloenen. DuBloenen. Die ken ik niet. U zult uh, bloemen uh, bedoelen. De, de bloem van Dordeltje uh, bedoel ik. Maar die uh, heb ik verloren uh, toen ik... Uh, hij zweeg, verward en uitgeput en er viel een stilte over de vlakte. Maar bovenop de rots was een vreemd geritsel hoorbaar... dat veroorzaakt werd door een bladermassa die langzaam naderde... en in het voortgaan lange tentakels uitschoot. De eigenaardige planten verspreidden zich langs de rotswand naar beneden... maar in de vallende schemering was er bijna niemand die ze in de gaten had. We moeten hier weg, want er zijn niet alleen vulkanen, maar ook wringert. En die zijn nog erger volgens mij. Hoe kunnen we in de andere wereld komen? Uh, een moeilijke vraag. Ik, ik ben over het water gekomen, al oh, weet ik dan ook niet hoe. Maar we zullen tegen de stroom in naar de overkant moeten gaan. En het is mijn plicht als heer en als bommel om u uit dit ongelukkige land te helpen. Dat zie ik heel duidelijk in. Maar wat zijn bringerts? Bringen! Hm? Daar! Uh. De waarschuwing van vandaag. Een grijpstengel uit de bevoering slingerde zich om een toeschouwer en trok die langzaam maar zeker omhoog. Nu werden er ook andere bladerenranken zichtbaar die zich tastend om de berg bewogen. Maar heer Bommel had slechts oog voor het verdwijnende slachtoffer. Wat doet u? Wat gebeurt er bedoel ik? Zijn vraag ging verloren in het geroep en geschreeuw van de menigte die zich met grote snelheid uit de voeten maakte. Neef Abbas echter nam zijn plicht als gastheer hoog op en bleef moedig achter. De heer Bommel was zo onthutst door het plotselinge opstijgen van een andere wereldbewoner. dat hij te laat de klemmende greep van de dianen om zijn eigen eind voelde. Hij greep het groeisel en rukte eraan, maar de lood was taai en sterker dan hij. zodat hij zijn einde voelde naderen. Doch neef Adas had een kapmes uit zijn deken gehaald en hakte de stengel met een geoefende slag door. nee! Mee. En met die kreet greep hij de geschokte heer bij een arm en zette het op een lopen. Wacht even, wacht even. Die meneer werd gegrepen door de wilde wingers bedoel ik. Nee, het zijn de wringers. Wringers, hey! dat zijn ze dus. Vleesetende planten. Niet vleeseten, huh? erger. Ze nemen je gevangen, omgestrengen. Je kan niet meer bewegen, niet meer praten. Je wordt zelf een plant, want ze zuigen het denken uit je. Een groot deel van de Apoka is in de macht van de bringers. Het is heel moeilijk om vrij te blijven. Kom maar, kom maar, niet blijven staan. Nee, nee, nee. Geruime tijd renden heer Bommel en Abbas zwijgend door de invallende duisternis... totdat de maan boven de bergen rees en een vreemd landschap verlichtte. Het werd gevuld met stevig omwikkelde slachtoffers van de liaren... Die roerloos voor zich uitstaart. Daar is ze. Oh. Mamel en Hildrik. Ja. En Omhabat ook. Oh. Ach ja, veel hey. van ons laten zich maar begroeien. Ja. Dat is makkelijk dan altijd vluchten. Oh. Je kan wringerdbladen eten en je hoeft niet meer te denken. Huh? Je brein wordt door de wringerd gebruikt om zich te bewegen en te voeden. Huh? Zo is het leven, hier. Maar dat is geen leven. Het lijkt misschien wel gemakkelijk, maar een heer gaat liever nee, zijn eigen eenzame een... weg. Hij houdt niet van wringerdbladen, bedoel ik. Ik, ik, ik ook niet. Nee. Daarom gaan we altijd naar het vuur als de wringers komen. Oh, Beter oh. door het vuur vergaan dan door de wringers. Ja, ja, ja misschien wel, maar... maar... Maar het is beter om helemaal niet te vergaan en, en te leven als een heer, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom zie ik mijn plicht. Ik moet ja, ja, ons ja. uit deze wereld redden. Alsof... Ah. Het ruikt hier naar vulkanen. Ja, we zijn weer bij het vuur. Ja. Ziet u dat kratertje? Maar, oh. Het is uitgedoofd en daarom kunnen we hier veilig de nacht doorbrengen. Ja, maar... maar... We moeten onbeurt in de wacht houden ja. om uit te kijken naar de vringer ja. en op te passen voor uitbarstingen. Ja. Ik denk wel dat Ida en de kinderen ons hier vinden. Oh. Ze kennen deze plek. Oh. Oh. Oh. Heer Olly bood aan als eerste de wacht te houden, omdat hij diep moest nadenken, zoals hij zei. Zo lag Abbas even later tegen het kratertje te slapen, terwijl heer Bommel op een steen nam en zijn pijp tevoorschijn haalde. Oh. Oh, leeg. Dood. Natte tabak, bedoel ik. Maar dat doet er nu niet toe. Ik moet een list verzinnen, want het is mijn plicht om ons allemaal te redden. Maar hoe? De stroming in het zwarte water is te sterk om terug te zwemmen. Als we nu een boot hadden. Maar hier je geen bomen, terwijl ik er alleen voor sta... Het is duidelijk dat iedereen me in de steek heeft gelaten, al zou ik niet weten waarom. Hij zuchtte diep en zijn gedachten dwaalden af oh. naar de groene wereld waar hij vandaan kwam. Oh. Geen wonder, daar was het heel wat mooier dan op de lavavlakte waar heer Bommel zich bevond. Een zacht briesje voer er door de bladeren en onder een van de zware bomen in het woud zat peepastinakel bij een knappend vuurtje. Hij was bezig met het maken van een koolstengel, maar daarin werd hij gestoord door een getokkel dat langzaam dichterbij kwam. Onthutst keek hij op Hup. en toen zag hij kweetal tussen de stammen staan met een ransel op zijn rug. Waar ga je heen? En wat is dat voor gekwinkel? Dat is Lirelei, die huk ...op maar achter me aan... ...terwijl de oleroon in mijn denkraam zit. Maar ik heb toch genoeg kunnen zinnen... ...om terug te gaan naar het zwomszin. Lierelij, die Marlottepieper! Ik heb een ongemak in mijn denkraam... ...door de oleroon. Door het kwinkelen van Lut... ...heb ik hem in het zwomswind gegooid. Maar ik ga hem eruit trekken... ...want hij loopt drie dagen achter... ...en daar kunnen alleen maar oele uitkomen... Nu, daar kon heer Bommel van meepraten... als hij geweten had wat het ventje bedoelde. Oh. Huiverend stond hij in Apoka op de vlakte de wacht te houden... en zoog troosteloos op zijn lege pijp. Oh. Zou Tom Poes dan niet begrijpen dat ik in nood verkeer? Waarom doet hij niets? Een list verzinnen of zo? Moet ik dan alles alleen doen? Hij kan toch wel een boot krijgen? Een boot? Ik herinner me iets van een boot... Wat was dat ook weer? Boemers, Boemers! Ach, ach, daar is noodlijdend bezoek. Een heer is nooit alleen. Altijd zijn er anderen die steun van zijn hulpbehoevende hand vragen. Het is erg dit keer. Het zijn meer vringers dan ooit. Ach. De hele vlakte is afgesloten. Oom Salem is er nog net met een stelletje ander doorheen gekomen. Ja. En die zitten nu bij het water. Bij het water? Daar is het vuur. Hm. Ja, Ja, het vuurland is het enige dat ons overblijft. Anders wordt iedereen door de wringerd omgestrengd. Oh, de wereld ja, vergaat. Uh, We moeten weg als het kan. Oh, uh, maar die geruilde ja, vreemdeling... Uh, ...kent toch de weg naar die andere wereld? Uh, kan hij niet zo doen? Uh, uh, het is mijn plicht. Ik moet uh, de zorgen van onschuldige lenigen. Want het zijn uh, ook mijn eigen zorgen. Als u uh, begrijpt wat ik bedoel... Ik dacht aan een list of zoiets. Laten we naar het water gaan. Uh, daar kunnen we de anderen zoeken. En misschien kan nou. meneer Bommel intussen iets verzinnen. Ja? Uh, uh, hij was juist bezig met denken toen jullie kwamen. Dat was een goed voorstel. En even later was de hele familie met heer Olly op weg naar de kust waar de zwaveldampen hingen. Maar het denken viel heer Bommel moeilijk, vooral in deze omgeving vol dreigende vulkanen. Toen de morgen aanbrak, had het groepje de oever van het Zwarte Water bereikt. En terwijl Ira de jongste kinderen voedsel gaf, stuurde Abbas de anderen erop uit om oom Salem te zoeken. Verzamelen, verzamelen! Iedereen die nog vrij is, moet hier komen. De geruide heer zal zeggen hoe we naar de andere wereld kunnen gaan. Dit is geen zee. Het kabbelt, maar het bruist niet, bedoel ik. Een uh, meer dus. En aan de andere kant is een betere wereld... waar Joost nu de ochtendpap klaar zou maken... als hij geen ontslag genomen had. Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wacht eens, er staat me bij dat iedereen boos op me was. Dat is natuurlijk de reden dat ze me in de steek laten. Maar wat is er toch gebeurd? Waarom heb ik een gat in mijn geheugen... terwijl ik anders altijd zo scherp ben? Dat was een vraag die alleen door Kweetal beantwoord kon worden. Die was al vroeg naar de oever van het Zompswind gegaan. Daar had hij een vreemd instrument uit zijn randsel gehaald... en nadat hij er een koord aan bevestigd had, liet hij het voorzichtig te water. Hier moet de Oloron liggen. Als de aantrekker nu maar sterk genoeg is, flanst hij hem wel vast. Ik heb er erg veel labirintjes op gehutseld. Dat is hulpzaam. Heer Olly was nog steeds niet op een nuttige gedachte gekomen, toen hij opschrok doordat zijn zitplaats begon te beven. Oh, oh, oh, oh. Een oh, oh, oh, oh, oh. Maar tijd om maatregelen te nemen kreeg hij niet, want op hetzelfde moment verrezen een kratertje onder hem, dat rook en vlammen uitbraakte en hem gezoeid omhoog wierde. Om hem heen stuurden de andere kraters vuur en lava. En te midden van de kwalijke dampen maakte de familie van Abbas zich uit de voeten. Oh! Meneer Bruno zag dat niet, want hij belandde met een plommet in het meer, waarin door het natuurgebeuren draaikolken en vreemde stromingen ontstaan waren. Het was dan ook geen wonder dat de dalen geschokte heer alle hoogte liet varen. Oh, Overal alleen voor Help! Daarop verdween hij onder de oppervlakte, maar zijn hulpkreet was zo krachtig dat die tot aan de overkant van het meer hoorbaar was. Help! Daar hing Wammeswachel over de rand van zijn bootje in het water te kijken. "Kijk, kringen." Hier is Bommel erin gevallen. De stroom heeft hem te pakken. Ik hoor hem weer roepen, ergens in de verte. Roeien, Wammes. Dit stukje gaat altijd lekker, hoor. Gewoon door de stroom, weet je wel. Maar ik heb me goed vergeten. Nee, de, deze kant uit. Ik zie hier Olly's hand. Hij drijft nog. Wammes gehoorzaamde en met enige moeite kon Tom Poes de kraag van heer Bommels jas te pakken krijgen, zodat diens gelaat boven water kwam en hij weer adem kon halen. Boot om. En dat is niet zo enigjes. Ik zal wel trekken. Daar ben ik reuze goed in. Oh. Dat was waar, want met een slag die men niet van hem verwacht zou hebben... roeide hij het scheepje door de stroom in terug naar de kust. is mijn vak. Zo doen. Tom Poes ging daar niet op in. Hij was al aan land gesprongen en zulde heigend de bewegingloze drenkeling op het droge... Deze sloeg echter de ogen op... toen hij stenen onder zijn schroeplek voelde... en kwam meteen tot leven. Gelukkig. We waren net op tijd. Net op tijd. Nee, zijn nee, Niet op tijd. Daar, aan de overkant, in Apoka. Nee, niet in nood. Daar vergaat de wereld gauw. Wabbes, gaan ze redden. Wat, Mal. Dat doe ik toch zeker al de hele tijd. Het was allemaal heel vreselijk, jonge vriend. Meer dan ik verdragen kon. U hebt niet zo erg lang in het water gelegen. We waren er vlug bij, hoor. Vlug. Drie dagen heb ik in dat vergaande land doorgebracht. Tussen vreselijke gevaren. Met mijn laatste krachten heb ik de arme lieden de weg gewezen naar onze wereld. Nou, even. Ja, de stakkers wordt daardoor de wringers de mond gesnoerd, Terwijl ze zich niet meer kunnen bewegen en ook niet meer kunnen denken. Alleen aan de kust zijn ze vrij. Maar daar wordt gevuurd, zodat ik in het water geschoten ben. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, huh? helemaal niet. Oh. U moet over het een of andere buitenland gedroomd hebben toen u bijna verdronk. Uh... Heer Bommel had geen tijd om uitleg te geven... ...want hij werd het terugkerende bootje van gewaar dat schurend op de oever liep. Uh... Het was afgeladen met Apoka's... ...en de eerste die aan land sprongen barsten in gejuichen uit toen uh... ze hem zagen. Ja. Bent u al hier? Ja. Wat dacht je dat hij nog gedaan was? Nee, ja, ik ben Boom, al... Uh... is overal waar hij nodig is. <laughs> halleluja, halleluja. Hier zijn we toch in een andere wereld? ja. Er is hier toch echt geen wringerd? Eh, uh, uh, nee. Die woorden volstonden voor de vreemdelingen. Opgewekt trokken ze het binnenland in. Oh, het is mooi om in stilte goed te doen. Hm? Door mij zijn die stakkers in deze wereld gekomen waar alles beter is. Maar... Maar hoe... ha, die bommel. Ah. Ben je alweer droog? Gelukkig wel. Al dat water is heel slecht voor mijn teergestel, <laughs> Hoewel vuur nog veel slechter is. Welk vuur? <laughs> je, je moet meteen weer terug gaan, Er zijn nog veel meer vluchtelingen aan de overkant. De oude Salem moet er zijn met een hele groep. Salem is er al. We hebben hem toch zelf gesproken? Ze zijn zo wat op. Dit is een drukke veerdienst geweest. Ik vaag al dagen lang. Oh. En dat was enigjes hoor. Ah, ja. Hij scheepte zo, zich weer zo. in en verdween in de nevels... die vanaf een bepaald punt uit het water opstegen. <lacht> het was op die plek dat Kweetal zijn instrument had laten zakken... en omdat hij er heel wat labyrintjes op gehutseld had... werd het vanzelf naar de oleroon getrokken... die daar op de bodem van het meer lag. De trekker klampt. Hey, hey, hey. Zo'n oloroon is zwaar... en Kweetal had dan ook moeite hem op de wal te krijgen. Hij slaakte een zucht van verlichting toen het eindelijk gelukt was. Maar dat was niet te horen door het sitaarspel van zijn metgezel Lut Lirelei. Kweetal pakte haastig zijn spullen in de knapzak... ...en maakte zich onhoorbaar uit de voeten door het lange gras. Hij volgde de oever van het meer... ...en zodoende kreeg hij na een poosje hier bommel in het oog. De mist is plotseling opgetrokken... Nu kun je de overkant zien. Maar, maar dat is vreemd. Daar zijn geen vulkanen meer. Het vuur is weg, als je begrijpt wat ik bedoel. Daar zijn nooit vulkanen geweest? Maar, hè? Wat flauw. En net was alles anders. Dat weet ik zeker. Wat bedoelde u met vuur, heer Olly? Uh, er veel uh, oele ze uh, door die drie dagen verschil in de andere wereld? Drie dagen verschil? Daar weet ik niets van... Maar ik heb heel veel last gehad doordat de andere wereld aan het vergaan was. Gelukkig heb ik heel wat arme lieden kunnen redden. Dat is een troost. Ik doe helemaal niks. En dat is niet zo enigjes. Hm. Zo saai, hè? Ja. Hm. Ik ga de wijde wereld inroeien Om ergens anders pierman te worden. Okay. Dat is een enig vak, hoor. Hm. Tot ziens. Ja. Luitjes. Ja. Het is allemaal een beetje uh, verwacht. Een lek in mijn innerlijk, bedoel ik. Ik heb veel vergeten. Dat is niet erg voor Bommel. Die heeft zo'n groot denkraam. Het is erger voor de woners uit de andere wereld. Die zullen altijd achterblijven mm. lopen. Ik had niet aan de oloroon moeten beginnen. Want het is ibel om naar een andere wereld te hevelen. Mm. Maar Ongemaakt maken wat men maakt is heel moeilijk. Ja. En toch moet ik het proberen, want ik kan hem geen dertiende zon omloop meedragen. Nee. Kom, Lut. Vogelzang <tied> en zonneschijn. Terwijl ik niet begrijp wat hij bedoelde. Maar als ik nu eens goed zou nadenken. Dat deed hij. En inderdaad begon zijn geheugen terug te keren door het verdwijnen van de mist. Toen hij met Tom Poes naar huis liep, wist hij alles weer. En was hij zelfs in staat er helder over te praten. Glashelder, jonge vriend. Zo herinner ik mij levendig een tv-toespraak die ik gehouden heb over de nood in de andere wereld. Hoe was die ook weer? Uh, dat zal ik u zeggen als u mij eerst vertelt wat u hebt meegemaakt. Hmm. Het is een hele afstand van het somswind naar Bommelstein. En heer Bommel had alle tijd om zijn verhaal te doen. Zodat Tom Poes weer een beetje op de hoogte was. Ja, het is een vreemde geschiedenis. Ja. En het komt natuurlijk vooral door die drie dagen verschil. Nee. Waar Kweet al de schuld van is. Zonder hem zou die andere wereld er misschien nooit geweest uh... zijn. Dat laatste was heer Bommel niet geheel duidelijk. Maar voordat hij navraag had kunnen doen... ...hield de auto van burgemeester dag naast hem stil. Hey. Dat ik je net ontmoet, Bobbel. Je hebt zoveel goed gedaan voor die arme apoka's door je tv-optreden. In het begin dacht ik, uh, dat loopt mis. Maar dat viel mee. Rommeldammers zijn heus niet zo dom als ze maar de tijd krijgen om na te denken. En dat hebben ze gedaan, na je kernachtige toespraak. Je moet voorzitter worden van de gemeentecommissie tot hulp aan de andere wereld. Daar sta ik op. Stap in, Bobbel. Ja. Dan zal ik je thuis brengen. Ja. En ja, dan moet je weer tussen eens vertellen hoe je zo vlug en helder de toestand begreep. Nee. Nou, daar waren de meeste stadgenoten nog niet aan toe hoor. Dat deed heer Olly maar al te graag. En hoewel de heer Dikkerdak lang niet alles snapte en Tom Poes alleen maar hm zei, was het voor hem een heel prettige rit. Bommelstein bood echter een verlaten aanblik toen ze daar door de burgemeester werden afgezet. ongezellige thuiskomst, jonge vriend. Geen zorgende hand van Joost, die onnadenkend ontslag genomen heeft, zodat er zelfs geen maaltijd is voor een beproefde heer. De burgemeester kan nu wel aardig zijn, maar de schrik slaat me op de maag als ik aan de marquise denk, of aan de voorzitter van de kleine club. Want, je weet wel. Oei, daar is hij juist. Je bent. Ik, ik heb er nogal moeilijk voor zoek. Hm? Maar kijk, hoor. Als hoofdredacteur moet men nu eenmaal soepel zijn, dat zal je begrijpen. Ja, de... En toen ik je hier zag binnengaan... ja, kijk, de, de zaak zit zo. Je tv-toespraak heeft bij het publiek allerlei gevoelens losgeweekt. Voor en tegen. Ja, ja. Eigenlijk meer voor dan ik als doorgewinterde krantenman gedacht had. En omdat men als krant altijd alle kanten moet belichten... Ik zou ergens hier graag een vraaggesprekje met je hebben. Laten we maar vergeten dat je voorzitter was, ja? Ik ben voorzitter. Van de gemeentecommissie tot hulp aan de andere wereld. En daarom wil ik wel een vraaggesprekje hebben om mijn standpunt uiteen te zetten. Recht uit het hart. Zonder dat Tom Poes het eerst heeft opgeschreven. Dat is mooi van je. Ik stuur je mijn beste reporter. Vanavond nog. Dat is wel goed, hè? Dat is goed. De volgende morgen las juffrouw Doddel een stukje uit de krant voor aan Klaasje Dorado uit Apolka, die nog steeds bij haar logeerde, omdat ze nog geen huis had kunnen vinden. Zie je, dat is nu echt Olly, die denkt altijd aan anderen. Hij weet altijd alles, hè. En dapper is hij ook, dat heb je gemerkt. Daar heeft men nu echt steun aan, als vrouw alleen. Als hij maar niet zo verlegen was. Vommel is overal waar hij nodig is. Halleluja. Het ochtendblad werd ook gelezen door de bediende Joost, die na zijn ontslag een nette zitslaapkamer gehuurd had, en daar nu wat ongemakkelijk hetzelfde artikel zat door te nemen. Heer Olivier kan het toch maar mooi zeggen. Het is onze plicht de vluchtelingen uit de andere wereld te helpen, zegt hij, men kan maar al te gemakkelijk zelf in een wereld raken die vergaat. Het zijn niet de apoka's die in nood zitten, maar wij zelf die om hulp roepen. Dat heb ik aan hun lijve meegemaakt als heer die alles onderzoekt, en ik weet wat het betekent als men een reddende hand krijgt toegestoken. Dat zegt heer Olivier. Eigenlijk zou ik... Um... Ik ga mijn diensten weer aanbieden, dat ga ik. Ik zie mijn plicht, en deze matras duurt toch niet. Toen Joost op Bommelstein terugkeerde, werd alles weer bij het oude, hoewel de kruidenier Grootgrut zijn boodschappen onder korzelig zwijgen afleverde. Maar daar leed het feestmaal dat de brave knecht bereidde niet onder, zodat Klaasje Dorado niet wist wat ze proefde. Het zal ongeveer na de vierde gang geweest zijn dat de burgemeester opstond om een kort woord te zeggen. Op gevoelige wijze schilderde hij de moeilijkheden van een vooruitstrevend gemeentebestuur dat alle stadgenoten wilde helpen, ook als ze uit de andere wereld kwamen. En daarom was het een grote steun dat een vooraanstaand burger als Bommel achter ons stond, terwijl vele anderen zich tegen ons keerden. Halleluja! Bommel heeft ons weggewezen naar deze wereld waar alles beter is. Dank, dank. Juist. En daarom drink ik op de gezondheid van de heer Bommel. Ja. Die blijk heeft gegeven van grote moed mm -hmm. en een warm hart... Mm -hmm. door zijn dappere tv-toespraak. Ja. Uh, dat ja. is heel aardig van u. Wat die tv-toespraak betreft... Uh, nou ja, die kwam meer uit het papier van Tom Poes dan uit het hart... Dat mag best eens gezegd worden, maar één ding is zeker. Ik, Olivier B. Bobbel, heb zelf persoonlijk om hulp geroepen en dat kwam uit het diepste van mijn gemoed. Daarom stel ik voor op het welzijn van alle Apokas te drinken, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar stem ik graag mee in, want hoewel ik het niet helemaal begrijp, vind ik het mooi gezegd.